Herman vriend met de tennen. Ja. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan files op de A10 ringweg Amsterdam. Er staat richting Zaanstad voor de Koentunnel 5 kilometer door een ongeluk. De tunnel is op dit moment afgesloten. Tussen Kadoel en Knoop het Koenplein staat de 3 kilometer. A12 Den Haag naar Utrecht. Tussen 7000 gauw product 4 kilometer door werkzaamheden. Verkeer in de regio Den Haag kan het beste worden. Amsterdam al van de Rijn volgen. De route loopt over de A4 en de N11. Op de A27 Breda richting Utrecht. Daar staat de werkzaamheden tussen hout en weer 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wij kiekten hem haast alle weken. Weet je nog wel, oudje? Het was of dat alvum soms kon spreken. Weet je nog wel, oudje? Er was er ook een in rozen pak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij. Weet je nog wel, oudje?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 Als je mij nou op de koffie komt, koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knap de mensen daar van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 En blijft ook gezond als je mijn Europ de koffie komt. Koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wat knap de mens daar van <tied> De koffie ging erin als koek. En ik kreeg een complimentje. Maar ik dacht: gaan jullie nu naar huis? Ik sluit voor vanavond mijn tijdje. Toen zei mijn man: maar zou ons nog een tweede bakje goed smaken? Ze riepen: hè hey ja! En toen moest ik wel hopen hier weer koffiemand.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 Ik heb maling aan gehad, hey, hey, hey, hey. ik verlang slechts naar jou, doe zeg nou ja mijn schat, dan worden we man.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 Ik verlang naar jou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 Ja, u hoort de muziek van Annie de Reuver en Karel van der Velde. Het kijk is in de poppetjes van mijn ogen. Daarvoor Olga Lovina met In Tirol. Ook hoorde u de Ramblers met Ik heb Maling en Geld.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 Ik later mocht ervaren, levensdroefheid, levens Immer zal mijn hart u loven, vreedzaam plekje uit mijn jeugd. En mijn laatste wens zal wezen.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 Stop om, bye bye love, vaarwel liefdeheid, hallo bitterheid. Ik voel me moe en lep om, vaarwel vaarwel mijn trom.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 Duizend gele, duizend rode wensen jou, het allermooiste wat men. Mag.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 Reuze, mooi. Ik hou veel van Jack, ik van Jack de bloemist, en hij houdt van mij. Ja, dat doet hij beslist. Hij stuurt me maar bloemen.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 Het sprong uit vet en komt het door de hele straat Toen Willem wordt vaker, toen Willem wordt vaker. Van de hele kramme land, kwamen stukken in de klant En Willem werd beroemd, want nu zingt heel het land Toen Willem wordt waker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 Zandvoort uit Zandvoort, de lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en u hoort de muziek van Terry Scholten. Met een beetje daarvoor. De Barreflies met Willem wordt wakker. Ook hoorde u de melodie sissen met Dankje voor die bloemen. In het begin van dit blokje hoor u Herman en ik met Tulpen uit Amsterdam. Reis je terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Vandaag blijven we veelal in de jaren 50 hangen. Dat doen we onder andere met nog een plaatje van de Barreflies. En zometeen de Atergeuze met het meisje uit mijn dorp nu eerst hier de sky masters met Tonia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 Dat is een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 Ik zeg dat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 Verliep het feest wat rauw, want buurman zag een troefkaart verborgen in een maal. Er vielen harde klappen, servies ging naar de man. Bezoek wordt van de trap gegooid en zong toen onderaan.